be yours be Yo ZBJ wie spotten met Gino van de DHC Killer T Karimo van de SMK Of is het SGM Met een flikker of twee Nee ze zijn nu met z'n vieren En ze spitten zo fake Ze vinden ons zo pikken Want we dissen zo vreed En zijn we op dreig, En ze verdwenen opeens Want Karimo zag pikt, Likt killer ons weg. Je kan me haat om wat ik spit Ja ik weet het doet je pijn Je komt die klagen Bent gedist. En nu zoek je mij Luister goed hoe ik jou Nu de route beschrijf Je bent welkom met je groep Die we begroeten met je rijdt richting Den Haag Oh nee wacht Je hebt geen waggie Helemaal alleen Doe kooloos en geen matties Je wil de weg niet weten Want je schijt in je broek En we spitten op de mij. Kijk hoe pijn het je doet Je zegt dat je seks hebt met mijn slet Maar dat is je eigen zus killet, Die doet aan incest wat je zegt Of hou je gewoon een back Want ik chin check bitch snap je hele kikslet Dat George oe je mama Is toch gezellig? Ja ik liet haar temmen, Want ze popt niet snel ik Speel geen stoere gangster Wat je toch niet ben. Yo, je nukt alleen maar bitches van die julls die ben. Kom maar naar Den Haag, ik ben daar waar mijn naam staat. Het is de plek waar 50 man voor m'n kraag staat. Het is dus tijd dat je afgaat voor ik je afkraak. Klik, klik ah ja, je bent bang dat die afgaat. De Haagse formatie met de kleine renovatie. Prima, de fuck is combinatie met Hassi. Grote black motherfucker Nee dat kan niet Ik zei toch Kanda naar Rico Gino's Ben zijn scherm, Kijk dit in je mp3 Speler of je Walkman. Dit is wat je van ons gewend bent Misschien yes. toch maar beter dat je wegrent Kijk daar staat die Kille in en neppe Armani Namaak van top tot teen Met de fok op en blame Hip hop fenomeen Dacht je Drop het internet een foto Met een wapen zodat je tof lijkt Een sukkele Komt alleen maar praatje zo lijn Ja een sukkele jij is ik En maak ik zo klein Je bent een vieze fietsen, Diep kneusje voor peuken want je praat leugens, je bent een type die niet neukt en niet laat meuken. Je bent een type die niet en telkens vraagt om beuken. Het zijn noodzakelijk de zonde onlosmakelijk verbonden met de gekste klik. We blijven schelden, bitch. En blijf je doorgaan? Moet je het ontgelden, bitch. Feit We weer melden, bitch. Wat zijn die helden, bitch. De haagse formatie met de kleine renovatie. Maar de fuck is combinatie met haagse. Moet je tot de bad roepen dat je mag niet. Hassie, maar de fuck is nee dat kan niet Formatie met de kleine renovatie fuck motherfuckers combinatie met ha Moet een tot de bot roepen tegen je maat niet De motherfuckers dissen, nee dat kan niet